Mark Hokke met het NOS Journaal. De Franse presidentskantie Macron heeft zijn voorsprong in de peilingen op zijn rivaal Marine Le Pen vergroot. In de laatste peiling voor de verkiezingen van zondag staat Macron op 62 en Le Pen op 38. Macron lijkt te profiteren van het televisiedebat waarin hij volgens veel kijkers een betere indruk maakte dan de leider van het Front National. Vandaag is de laatste campagnedag in Frankrijk. Het Franse OM is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... om te kijken of taxidienst Uber overheden heeft misleid. Persbureau Reuters meldt dat dat gebeurt... na aanleiding van berichten dat Uber autoriteiten... in diverse landen voor de gek hield. Bij controles kreeg de politie een aangepaste app van het bedrijf te zien... waarop spooktaxis te zien waren. Het leek dan alsof er Uber-taxis reden... maar in het echt waren die er niet... en zo konden controles worden omzeild. Uber wist ook wie de handhavers waren... Als die dan een rit bestelde, werden die vervolgens vaak geannuleerd. Het eerste grote passagiersvliegtuig van Chinese makelij heeft zijn eerste vlucht gemaakt. Met het toestel, de C919, wil China de concurrentie aangaan met westerse bedrijven als Boeing en Airbus. De eerste vlucht werd lijf uitgezonden op de Chinese staatstelevisie. De vlucht was eigenlijk gepland voor 2014, maar er kwam telkens uitstel... De Chinese, Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten moeten nog kijken of het vliegtuig aan de veiligheidseisen voldoet. Bijna de helft van alle Nederlanders is bereid een van de officiële vrije dagen in te leveren om elk jaar op bevrijdingsdag vrij te zijn. In de praktijk betekent dat het inleveren van een christelijke feestdag. Het komt naar voren uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Uit een eerder onderzoek bleek al dat veel Nederlanders elk jaar met bevrijdingsdag vrij willen zijn. Het weer, bewolkt en zo goed als droog. Met name in het zuiden kan het soms de zon even doorbreken. Het wordt 11 graden in het noorden tot 14 in het zuidoosten. Morgen warmer, met vooral in de middag wat zon. Het wordt dan 15 tot lokaal 21 graden. Zondag kans op een bui en maximaal 18 graden. Dit... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Luncht. Welkom luisteraars bij weer twee uur ZFM Luncht en ook nog een klein beetje sports. Dus ZFM Watertoren Luncht eigenlijk, ik geef gauw. Het woord aan onze presentatrice Irene de Jager. Irene. Ja, goedemiddag. Wat fijn uh, dat ik uh, hier weer mag zijn. En uh, dat we deze dag mogen delen, deze bevrijdingsdag. Want uh, dat blijft toch altijd weer bijzonder dat wij vrij zijn... en vrij kunnen doen wat we willen. Althans, heel veel mensen kunnen doen wat ze willen. Uh, ik heb vandaag een hele bijzondere gast, vind ik. Uh, wij hebben bij ons uh, Micha, Micha uh, Schorn. Ja. Spreek ik het zo goed? Ja. Ja, heel goed. Uh, Micha, die heeft gisteren namelijk uh, bij het um, monument uh, bij de Metgerstraat... de herdenkingsbijeenkomst, uh, heeft hij gesproken. Hij heeft een voordracht gehouden die uh, ging over zijn groot, nee, overgroot... Ja, mijn overgrootmoeder, ja. Over, overgrootmoeder, inderdaad. Nou, daar was ik uh, best wel van onder de indruk. Uh, en uh, daarom heb ik gevraagd aan uh, Micha of dat hij dat vandaag... Nog een keer wil doen bij ons. En verder gaan we nog even praten over wie Micha is. En wat hij allemaal doet. En hoe hij erbij is gekomen om dit te gaan doen. Um, nou, uh, vond je het spannend eigenlijk gisteren? Ja, ik vond het uh, heel erg spannend. Ik had wel echt heel erg zenuwen. Maar toen ik er eenmaal stond, toen viel het gewoon allemaal weg. En toen ging het er... Toen heb je gewoon je eigen ding gedaan. En uh, kwam ja. het er eigenlijk uit uh, als uh, het verhaal wat je wilde vertellen. Ja, en het ging nog beter zelfs dan dat ik dat had verwacht. Had je, de, had je geoefend, had je het al een aantal keren zeg maar hardop gelezen? Of voor je ja, ouders voorgelezen? Twee keer. En ook één keertje gewoon met vrienden. Die kwamen toen bij ons eten. En toen heb ik het ook voorgedaan. Ja. Maar ik had niet echt geoefend eigenlijk. Okay. Want ik ben altijd iemand die gaat improviseren als die iets dan doet. Kun je, het dan het gaat het, het eigenlijk het beste, hè? Ja, ja. ja. Dat herken ik wel, hoor. Ja, want anders dan heb je het helemaal ingestudeerd. En als je dan één fout maakt, dan raak je helemaal van slag. Precies. Dan, ja. Dat je bent een talent, dat weet ik nu al. <laughs> Absoluut. Maar, maar kun, je, kun je vertellen hoe dat is ontstaan? Ik bedoel, je, ga, je, je bedenkt in één keer van... Of, of is dat in gesprekken gekomen dat je in één keer dacht... van ik wil hier iets over vertellen. Hoe kwam dat? Nou, eigenlijk, um, ik ben dus lid van een Joodse gemeente. Ja. En daar is dus de, de rabbijn. Ja. Die vraagt dus... Vorig jaar had hij me ook al gevraagd, alleen toen kon ik niet. Dus toen is een vriend van me gegaan. En um, dit jaar kon ik wel, dus ja, toen heeft hij me nog een keer gevraagd. Maar heeft hij, hij heeft specifiek gevraagd aan jou: van, hè, zou je iets willen vertellen ja. over jouw uh, hè, afkomst? En, en... Nee, nee, nee. Gewoon meer van of ik een gedicht zou willen voorlezen of zo. Of gewoon iets. Iets zou willen doen, doen ja. tijdens de, de herdenkingsbijeenkomst. Ja. ja. En dat, dat was ook toen in Zandvoort of was dat uh, op een andere plaats? Dat was in, uh, in Haarlem gewoon. Ja, ja. Dus ja. En hoe kwam het dat je dan nu naar uh, Zandvoort bent gekomen? Ja, omdat hier dus het monument was waar ik dat zou gaan voorlezen. Ja, die Rabijn ging daar naartoe en vroeg of dat je met hem mee uh, wilde komen. Ja, nou ja, ja, volgens mij had de burgemeester die had hem gevraagd of hij iemand wist. En ja, toen ben ik dus hier beland. Ja. Ja. Nou, ik vond het echt uh, heel bijzonder. We hebben, we hebben, Henny is ondertussen ook uh, aangeschoven. Michael, weer, ik vond het uh, fantastisch, maar dat gaan we zo meteen doen. Ik wil even van je broertje weten. Want die zit naast je ook met een mooie koptelefoon op. Hoe vind jij het dat jouw broer zoveel aandacht krijgt en dat zo goed doet? Ja, bijzonder. Ik vind het uh, goed van hem hoe goed hij heeft gesproken. Hoe, hoe heet jij trouwens? Ik heet Doron. Doron, welkom Doron. <laughs> Dank je. Ik uh, vind het goed hoe hij heeft gesproken. Um... Ja, en... Dan ben je hartstikke trots. Ja, ik ben gewoon heel trots. Ja. Ik... En je, en je oh, hebt natuurlijk heb gewoon worden. gezien dat het kan en misschien kun jij over een paar jaar ook wel een verhaal vertellen, als dat ja. zover is. Ja, misschien als de Rabijn mij ook vraagt, dan misschien doe ik het dan wel. Nou, hey, dit kijk. heet Watertoren Sport Lunch, maar het is wel sport. Wat doe jij aan sport? Ik uh, doe voetbal. Ah, dat is de goede sport, hè? Bij welke club? Ik denk dat ik het weet. Mag ik het vragen? Ja. Speel je bij Dios? Ja. Ja, goed zo. En jouw broertje doet ook sport, hè? Vertel jij eens oh, even wat ja. je allemaal doet. Ja, ik zit op honkbal. Micha, waarom op honkbal? Waarom niet op voetbal? Dat is toch een sport voor ja, jou. Ja, ik vind voetbal niet echt een echte sport eigenlijk. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, oh, je, oh, oh, je, je moet nou, hier, ja, je nou, je kan, je kan nu wel gaan, hoor. <laughs> Je kan nu wel gaan, echt. nee, klaar. Maar <laughs> ja, Jongens, laten we vooropstellen dat en ik ben de neutrale hier in huis, want ik ben voor voetbal, maar ik ben eigenlijk voor alle sporten. Ook ik vind, zolang wel, dus. absoluut, zolang er gesport wordt, zolang kinderen niet de hele dag voor de computer zitten, maar gewoon buiten bezig zijn met sport, is het altijd goed en maakt het echt niet uit wat voor sport het is. Bestellig. Ja, bij deze. Maar goed, we gaan verder over uh, wat je gisteren hebt uh, uitgesproken. Uh, Kun je nog iets, buiten wat je hebt voorgedragen... kun je nog iets meer vertellen over wat je weet over uh, jouw familie? Ja, um, nou ja, niet... Ja, ik, ik weet niet. Wilt u misschien iets specifiekers iets weten of zo? Nou, nee, maar kijk, je hebt gisteren natuurlijk... over je overgrootmoeder uh, gesproken mm -hmm. en uh, wat haar is overkomen. Uh, nou, uh, je, je bent hier, hè? dus uh, er is toch... Uh, een overleving geweest in jouw familie. Nou, daar, ja. daar ben je natuurlijk heel blij en trots op. Maar is er nog meer wat je kunt vertellen over je familie, behalve over je overgrootmoeder? Ja, want mijn overgrootvader, dus de vader van mijn opa, die zat met een vriend, zat hij onder een drempel van een huis, zat hij ondergedoken. En um, ja, die heeft het ook zo overleefd. Ja. Toen... Waar was dat? Ja, dat, dat weet dat, je dat niet. Weet in welke niet. stad? Dat is niet zo belangrijk. Weet je even. wat ik wil voorstellen? Ja, we vertel. gaan even naar een stukje muziek luisteren. Ja, Micha heeft, uh, heeft ons een, uh, een lijstje, lijstje gegeven. gestuurd. En dan gaat Charon nou even... Maar die was weer die foto's. Want ja. dus, ja. <laughs> we, na de uitzending kunt u op Facebook uh, altijd volgen... wat hier allemaal gebeurd is tijdens de Watertorensport. Maar dan gaan we even naar een stukje muziek luisteren. En dan gaan we daarna gaan we jou vragen, Micha... of je dat wil voorlezen. Ja. Wat je gisteren hebt gedaan. Want jongen, wat maakte dat een indruk. <laughs> Ongelooflijk. Even, ja, mooi om dat te dat, horen. Ja, nou, verdien je van vanuit hoor. Wat heb je voor jou? see it my way. Do I have to keep on talking, talking it. till I can go While you see it your way. Brother, it's good knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's on. Think of what I'm saying We can work it out and get it straight Or say goodnight We can work it out We can work it out a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. we We We We We gaan weer terug naar onze presentatoren. Oké, okay, dankjewel Charles. Micha Um, we gaan je vragen of dat je je voordracht nog één keer wil doen. Kan dat? Okay. Uh, ik, ik wou er een muziekje onder zetten. Vinden jullie dat een goed idee? Of zeg je het nou liever, mm, liever, ik, kaal, liever kaal? Ja, doe maar kaal. Ja. kaal. Dat is prettiger voor hem ook. Ah, oké, okay. Nou, dan gaan we dat helemaal kaal doen. Oh, okay. Prima. Dan goed. is het woord uh, aan uh, onze gast van vanmiddag. Ja, kan ik meteen? Je kunt ja, gewoon beginnen. Begin. Ola, nou. ben jij het echt? roept een vrouw eind mei 1945 op een centraal station in Amsterdam. Ik ben Micha en dit is het verhaal van een van mijn overgrootouders. Mijn overgrootmoeder, oma Oula was 16 toen de oorlog uitbrak. Ze was na de Kristallnacht in 1938 samen met haar zusje uit Duitsland gevlucht... naar haar oom en tante in Amsterdam. Haar ouders kwamen later naar Nederland. Haar zusje heeft in Engeland de oorlog kunnen overleven... Oma Oela werd met haar ouders na een ratia, naar Westerbork gestuurd, vandaan oma Oela op het laatste transport naar Theresienstad is gedeporteerd. vandaan is ze naar Auschwitz gestuurd, maar ontsnapte aan het lot vanwege haar leeftijd en de smalle vingers. Ze werd naar Eudeland doorgestuurd om wapens te maken. Tegen het einde van de oorlog is ze weer in Theresienstad terechtgekomen, waar ze uiteindelijk is bevrijd. Terug in Amsterdam hoorden ze over het rode kruisloket op het Centraal Station... waar informatie over overlevenden te vinden was. Ze stond in de rij te wachten tot ze een bekende stem hoorde. Die riep, Oela, ben jij het echt? Dat bleek haar moeder te zijn, waar ze al meer dan twee jaar lang niks van had gehoord. Haar vader bleek tijdens een dodenmars in Auschwitz te zijn vermoord. Ik vertel dit verhaal omdat het verteld moet blijven worden... Ik ben zelf bijna zestig jaar na de oorlog geboren en toch draag ik dit met me mee. De mensen in deze wereld hebben geleerd van de oorlog, maar ook weer niet. Er zijn vandaag scholen waar niks over de oorlog onderwezen wordt. Er zijn vandaag nog steeds oorlogen vanwege geloof en ras. Er gebeuren vandaag dingen die niet veel anders zijn dan toen. Oma Oela was slechts één jaar ouder dan ik nu ben toen de kristalnacht gebeurde. Maar gelukkig heeft ze het overleefd. Ze trouwden en kreeg twee kinderen en uiteindelijk werd ik geboren. Ik maak denk ik al veel mensen blij met het feit dat ik gisteren als twaalfjarige jongen... die bijna zijn bar mitzwa gaat doen, hier met mijn keppel op stond. Als teken dat het hem niet is gelukt en dat het Joodse volk nog bestaat... en dat de Joodse gewoontes nog worden overgebracht. En dankzij hen, waar het wel is gelukt, hen die zijn gestorven... kan ik over een paar maanden mijn bar mitzwa doen... Samen met heel veel andere Joodse jongens die net als ik een van de belangrijkste dingen in het Joodse leven gaan meemaken. Dit en meer hebben wij hier in Nederland te danken. Aan iedereen die heeft gevochten en die zelfs hun leven hebben gegeven. Voor de mensen die nu in veiligheid leven en hun eigen geloof kunnen naleven. Om hen te danken, hen die er niet meer zijn en hen die ook hebben gevochten en die er nog wel zijn. Hielden we gisteren twee minuten stilte. Ja, dat was het. Dankjewel. Heel mooi. Nog steeds heel mooi. Komt weer aan. ja Echt prachtig. Ja, mooi je dat het, het, uh... Je vertelt in, in, in een paar zinnen wat eigenlijk het grote probleem van de wereld op dit moment is. Maar ook dat we dankzij al die mensen die gevallen zijn, nu in vrijheid ja. kunnen leven. Ja. Fantastisch. Geweldig gedaan, jongen. Ja, dankjewel. Oh. Wat heb je voor muziek voor hem klaarstaan? Nou, ook... een van de verzoekjes uh, van onze uh, kleine gasten van vanmiddag. Dat is Do It Right. Nou, hij heeft het helemaal goed gedaan, toch? Precies. Ja. Dus, We die, die titel ja. sluit helemaal aan bij, uh, bij wat hij zojuist voor ons <laughs> gedaan heeft. Do it right, dat had je inderdaad gedaan. Maar je, je doet het nog wel meer, right? Want ik heb begrepen dat jij een eigen YouTube-kanaal hebt. Ja, klopt. Ja. Vertel eens even, hoe gaat dat? Ja, goed. Ja. Maar, maar hoe, hoe kom je daarbij? Wanneer is dat ontstaan? Ja, volgens mij 13 maart. Dit jaar? Nee, vorig jaar. Vorig jaar? Ja. Maar hoe kwam je erop om dat te gaan doen? Ja, ik, zag, ik keek zelf heel veel YouTube. Net als denk ik gewoon alle kinderen nu tegenwoordig. Ja. En ja, het leek mij wel wat. Dat ik gewoon later ook, omdat ik met iets wat ik echt superleuk vind... dus filmpjes maken en gewoon gamen... dat ik daarmee heel beroemd kan worden. En dat ik dan op feestjes sta met duizenden fans. <lacht> zo? En ja. je ja, gaat dat... gelijk, groot jij. Ja. ja, dat lijkt me wel gaaf dus. dus. Je bedenkt alles, je voert het uit, je edit het. Vertel ja. eens, wat, hoe ziet zo'n programma eruit? Het edit-programma? Ja? Ja, dat is, um, ja, ik gebruik eigenlijk echt een heel ja, slecht programma vergeleken met die professionele dingen. Zoals uh, Sony Vegas Pro 13. Doe maar. Ja, ja maar dat gebruik ik dus niet. Nee. Ik gebruik uh, Windows Movie Maker. Ja, dus, dat is ja. ook leuk. Je ja. moet ergens beginnen. Ja, ja, echt waar. ja precies. En, en wat, wat zijn de onderwerpen dan? Uh, ja, ik upload nu twee soorten video's. Gewoon game-video's en normale video's, zoals vlogs en challenges en pranks. En um, ja, voor games doe ik bijvoorbeeld Minecraft en um, ja, Deep .io, gewoon ja, die standaard games die, die je wel op elk kanaal kan verwachten. Dus het is niet heel origineel eigenlijk, maar ik denk dat het wel leuk is. Je zit op school in Hoofddorp, hè? Ja. In de theaterklas, dat verbaast mij helemaal niks, hoor. Nee, mij ook niet, hoor. <laughs> helemaal niet. <laughs> maar vertel er eens over, wat is er voor school? Uh, ja, een hele leuke school. Het is wel christelijk, dus dat is eigenlijk wel een beetje gek. Dat ik als Joodse jongen op een... Oh, katholieken hoor ik nu. Ja. Dat ik als Joodse jongen op een katholieke school zit. Dus, uh, ja, dat het toch? Dat verbroerde het juist. Dat geeft dan juist het probleem op de wereld. Dat ze het niet met elkaar eens zijn. Je moet het met elkaar eens zijn. Ja, ja. ja dus eigenlijk is het wel een goed symbool. dat ik dat. ik Ja, uh, helemaal goed. Ja, En ik zit samen met nog twee andere Joodse jongens ook in mijn klas. Dus, uh, in de brugklas, hè? Ja, je? in de brugklas. Ja. Leuk, man. Ja, heel leuk. Heel goed. Welke kant wil je op uh, als je verder gaat? Ja, eh... Um, ja, de YouTube-kant, acteerkant. Ja. Dat achter. Dat is toch wel uh, jouw dingetje. Ja. Ja. Showbiz. Ja. <laughs> <laughs> Mr. Showbiz. Ja. ja. Uh -huh. oké hey, dat, dat, dat YouTube-kanaal heet Maiga. Ja. Uh, zit daar je, de, de naam van je moeder ook een beetje in? Nee, nee, of eigenlijk. Is dat niet. toeval? Het is um, nou eigenlijk een ex van mij. Een oh, ex? Oh, kijk <laughs> ja. nou aan. Goedemorgen, goedemiddag, bedoel je. Ja. <laughs> <laughs> nou, die noemde mij dus op een gegeven moment, uh, zei ze iets Duits of zo tegen me. Want ik heet dus Miga en ze zei tegen mij van Doobies Maiga. Maiga. Ja, en uiteindelijk noemde ik haar dus Thijsa en toen ging het de hele tijd zo door. En dat Maiga is me wel blij gebleven. En ja, toen uiteindelijk bedacht ik van, um, ja, ik wil een YouTube kanaal. De naam die ik wilde is al bezet. Dus ja, toen kwam die Maiga naar boven en nou, ja, dat is dus best een goed succes. Margit zou ook wel mooi geweest zijn. Margit, ja. <laughs> ja. Want dat is je mama, hè? Ja, Margit eigenlijk, maar Margit is ook leuk. Je bent trots op die jongens, hè? Pak eens even de microfoon. de microfoon nu bij. Elke moeder is, denk ik, trots op hun kinderen. Maar um, nou, ik vond gisteren wel een hele bijzondere presentatie. Maar ik ben altijd trots op ze. Gewoon om wie ze zijn en hoe ze zijn. Open, sociaal, lief. Of draken. Dus ja, maar goed. dat is normaal. Ja. Ja, nee. dat maar hoort, wat je erin hoort. stopt, krijg je er ook weer uit. Nee, ja, maar zo zo werkt dat. Ik nee, We geef het, het toch weer aan mijn zoon. Als je veel liefde geeft, dan, dan komt er ook veel liefde weer uit. Zo werkt maar dat draken dan spuug dan jij wel eens vuur, of? Uh? Oh jee. Ja. Ik geef het woord graag weer. Ja, nee, maar dat nou, hoort ook nou zo. He? Je, natuurlijk wel, dan moet je, je hebt er twee, hè? Twee ja. kinderen. Ja. Want uh, Micha die is natuurlijk volop in de belangstelling. En die kleine duvel daar, die tenminste in ieder geval op voetbal zit, fantastisch. Ja. Yeah. Die, die moet nou ook nog wel een beetje aandacht krijgen, natuurlijk. Ja, yeah, maar die krijgt, ik denk ik dat we. Oh, even de microfoon aan jou dan. Wat roep jij nou? Dat ik ook een YouTube-kanaal heb. En wat doe jij daarop dan? Video's maken. En word je geholpen door je broer? Of doe je het allemaal zelf? Uh, ik maak het zelf, maar het editen ken ik nog niet, want ik ben eergisteren begonnen. Dus hij helpt me een beetje daarmee. Maar ik, uh... Een beetje? Het is toch hartstikke lief dat hij dat doet? Ja, ja, ja, maar het editen daar, dat kan ik zelf ook al een beetje. Dus. En wat ja. zijn jouw onderwerpen dan? Um... Ja, voetbal, voetbal, voetbal. Ja. Nou, zo Vrij... hoort het ook, hè? Vrijdag... Dat heb je heel goed gezien, Micha. Vrijdag een voetbalvideo en dinsdag gewoon een... Een gezelligheidsvideo. Een uh, random video. Ja. Ja. Zal ik vertellen hoe je beroemd kunt worden? Hoe je? Hoe je beroemd kunt worden? Door voetbal te je... worden. Nee, nee, nee. Dan moet je aan je papa vragen. Of, zij, of hij uh, iedere zaterdag zijn camera meeneemt. En dan alle mooie doelpunten uit de jeugdwedstrijden die jullie maken. En dat zet je dan op je kanaal. Moet je eens kijken hoe snel je. Ik weet niet hoeveel duizend mensen hebt die het willen zien. Echt hoor? Dat is misschien wel een goede. Nou, dat denk ik misschien tip, wel tip zeker. Van de dag is dit. <laughs> ja, <laughs> hartstikke leuk, joh. Heb jij ook muziekkeus, net zoals je broer, of heb je anderen? Ja, ik. Um... Ja, ik heb ook wel een uh, lekker muziekje in mijn hoofd. Ja, vertel maar. On, uh, one and one volgens mij. Nee. Mag ik ook... Ja, ja, natuurlijk. Ja, dit liedje had ik eens sta ook staan. Maar ik weet niet of het kan dus op Spotify. Maar het is On and On van Cartoon. Zal ik jou eens wat vertellen? Uh, on and On van Cartoon, die ga ik zo opzetten. ik heb nou uh, Closer heb ik net doorgekregen van iedereen. Dus ja. ja. Die heb ik, uh, die heb ik klaarstaan. Dus dan gaan we, die we gaan eerst we even, gaan. even okay, doen. Ja. En dan Proberen we straks die andere. Ja, klopt. Le Maître. Zoals dat van Lemaître, Jenny A. Zo lees ik op de tekst van het album. Ja, daar ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig... Uh, hoe die jonge lui uh, uh, helemaal uh, geïnteresseerd zijn in je muziek. Wat voor muziek met name? Dit zijn natuurlijk wat nummers wat jullie gekozen hebben. Maar als je nou, luister je ook wel eens naar muziek van, van, van de generatie van je ouders? Nee. Nou, <laughs> nee, echt nooit. Nooit? Nee? nee. Want wat, waar hou je nog meer van? Noem, noem eens wat de artiesten van nu, zeg maar. Uh, waarvan jullie zeggen, van, nou, daar zijn we helemaal gek van. Ja, um, ja, gewoon die DJ's. Ik vind Oliver Heldens, ja. daar ben ik wel echt een fan van. Ja. En Martin Solveig dus. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar geen solo zangers of zangeressen zoals Adele of Nee, weet je, dat nee ik ben niet echt van de zang eigenlijk. Nee. Ik heb dan liever zo'n lied um, wat gewoon echt met een lekkere beat is en dan instrumentaal. Ja. Dan, ja ook een lekkere beat, maar dan met zang. Nou, Misschien komt dat nog maar als wel, jullie als thuis, je dat gaat waarderen. Als jullie thuis achter je computer zitten, hebben jullie dan oor, van die oordopjes in? Of niet? Ja, ja. Maar moet je wel, daar wil ik toch even voor waarschuwen, daar moet je heel erg mee uitkijken. Want ik ken al jonge mensen, hele jonge mensen, van iets ouder als jullie... die al fluit in hun oren hebben, dankzij het feit dat ze met die dingen opzitten. Dus pas het volume erg aan, daar wil ik jullie voor waarschuwen. Want als je een oorprobleem krijgt, nou, dat wil je niet weten hoe... Echt, dat is om daarmee, want dat is niet te genezen. Dus je zit dan de rest van je leven met een fluit in je horen. Dus denk, ja. ja, denk daar goed aan. Ja. ja, dat doe ik ook wel. Maar ja, soms, soms kan het inderdaad wel iets zachter. Daar moet ik inderdaad voor oppassen. <laughs> Oké, okay. moeder let erop. Ja. Ja. Nou ja, het is, het is inderdaad wel een, een echt een probleem hoor, bij jonge mensen. Ja, we waarschuwen daar ook, maar over de ogen, met de mobiel. Ik denk sowieso dat dat wel uh, een probleempje is. Ja. Ik vind het wel grappig dat u vraagt naar de muziekkeuze van de oude... Hè, of die ja, hadden... ja, ja. Wij staan volgende week weer in de arena, papa en ik. Voor Armin. Maar ik kan me zo voorstellen dat u ook wel van andere uh, repertoire houdt. Of bent u ook alleen maar van de beat? <laughs> nou, ik vind het wel heel fijn. Er is ja. wel heel veel positieve energie van me. Ja. Ik ben naar Oké, geweest. En, nou, ja, okay, okay, okay, ja. Maar ook uh, Rita Franklin is nog altijd... Oh, oh, soul. Soul. oh de soul. De soul. Oh, ja, ja, ja. Okay ga ja, gaat voor ja. u straks ook nog een nummer draaien. Oh, leuk. Van de Think ja, Think, ja, ik denk het wel. Ja. Ja, het is de ware over sport, hè? Ja, had je nog Lunch. wat over de sport? Uh... Ja, ik heb zo'n leuk bericht, jongen. Dat is niet normaal. De, het Europa League elftal van de week... is simpelweg Ajax. Yes, Dit yes. kan niet helemaal als een verrassing komen... maar leuk is het wel. Statistiekbedrijf Opta heeft bekendgemaakt... welke spelers zijn geselecteerd... voor het zogenaamde Europa League elftal van de week. Guess what? Bijna alleen maar spelers van Ajax. In het doel staat Lops, van uh, Olympique, hè? van, van uh, de jongens uit Lyon. Maar die was ook zo vreselijk goed, want anders hadden Ajax gewoon met 9-1 gewonnen. Dus dat, uh, dat verdient hij wel. De hele achterhoede is van Ajax. TT Sanchez, De Ligt en Riedewald. Dan in de voorhoede natuurlijk Traoré, Ziek en Younes. Dat verbaast mij een beetje. Daarvoor Dolberg. En de enige twee spelers die uh, uh, uh, niet van Ajax zijn... zijn de man die uh, in de voorhoede speelt bij uh, Manchester United... namelijk Paul Bok, Bokba. Bok en uh, Rashford, de man die die vrije trap erin schoot uh, voor Manchester United. Ongelooflijk. Goed, hè? En de Giro ja. is gestart, hè? En de Giro is gestart. Het is gewoon een feestdag. Niet alleen omdat het 5 mei is, maar er gebeuren zulke schitterende dingen. Heerlijk. En ze hadden het er al over dat jij speciaal daarvoor je roze trui had aangetrokken. En, uh, ik ben ook heel erg trots op de gasten die we hebben vandaag, kan ik je meedelen. Ja, precies. Ja, um, ik eigenlijk uh, zou ik wat uh, ander nieuws uh, willen geven over. Uh, uh, ik had wat opmerkelijk uh, nieuws net dat ze in Amerika namelijk uh, ezels inzetten om uh, kinderen te helpen bij de examen, uh, nou ja, examenvrees. Examenvrees? Ja, mensen die examen moeten doen die zijn vaak heel erg gespannen en uh, ezels hebben een bepaalde uitwerking op mensen. Dus als je ezels inzet om die spanning uh, daarvan weg te krijgen dan word je heel ontspannen. Dus knuff, dan knuffel je met een ezel. Oh zo. je ja. Een ja, nee, nee, nee. ezel op je bord of zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat gaan ze zeker niet doen. Maar ik, ik had dat berichtje net hier, maar dat ben ik dus nu even kwijt. Als je dan maar geen ezel bent uh, bij, bij het afleggen van je examen? Nee, nee, nee. nee. Ezels zijn heel slim, hoor. Ik bedoel, het wordt wel gezegd Oké. dat een ezel dom is, maar het, het, het ja. tegendeel is waar. Ezels ja. ja. ezel ze geen twee keer tegen hetzelfde. Exactly, toe. exactly. Ja. Dus uh, nee, dat heb je heel goed uh, gezegd. Uh, we gaan eventjes naar de naar de wens van moeder. Ah, ja, de Lady of en wat dan zo leuk was. Freedom, freedom. Dat kwam zo vaak in het nummer voor. Dat past helemaal bij vandaag, toch? Ja. Vrijheid, vrijheid. Ja, nu je het zegt. Dat is inderdaad wel heel erg... Uh... Onbe onbewust gekozen, maar uh, helemaal goed, moeder. Ja, <laughs> ja Henny. Ja, meer... ja, ik zit ook te kijken naar uh, wat er vandaag uh, allemaal uh, te doen is in, uh, in Zandvoort. Ja. Uh, want uiteraard is er hier ook een bevrijdingsdagfeestje, uh, maar... Ik Zit even helemaal vast op mijn computer. Mag ik nog even een sportberichtje Ja, nacht? doe jij maar even een sportberichtje. Oké, okay, zie je. Dit team bij elkaar houden zou fantastisch zijn, zegt hij. De nacht was kort voor de ajax ziet Hakim Ziyech... na de meest slepende wedstrijd tegen Olympique Lyon. Maar het nagenieten was er niet minder om. Ajax verbaasde de voetbalwereld door in de halve finale... de Fransen met 4-1 te verslaan. Ja. Dit mag natuurlijk niet meer misgaan, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad... Net als heel veel mensen had ik ook niet gedacht dat de Nederlandse club snel een finale van een Europese beker zou halen. Maar het komt nu wel heel erg dichtbij. Zierig was, gisteravond, of was uh, woensdagavond een van de uitblinkers en leverde drie assists. Na afloop stond het plein onder het parkeerdek vol met zingende supporters. Ik kwam net onder de douche vandaan en hoorde dat ze daar stonden. Geweldig man. Ik heb mijn stropdas niet eens meer omgedaan omdat iedereen naar buiten ging. Ajax geniet volop na. De keerzijde is dat de scouts gisteren op de tribune handen tekort kwamen om aantekeningen te maken. Zierig zegt daarover, het zou fantastisch zijn om met dit elftal bij elkaar te blijven en verder te voetballen. Maar je kan natuurlijk niet voor anderen bepalen. En daarbij, de voetbalwereld blijft een gekke wereld waarin je weinig kunt plannen. Ik was al eerder tot besef gekomen dat de stap naar Ajax perfect voor mij is geweest. Maar woensdag kwam daarvan weer de bevestiging. Het is natuurlijk een fantastisch verhaal. En het is te hopen dat Ajax wel elkaar blijft. Hè? Ja. Ja, daar gaat het. Hey, jonge mannen, weet je trouwens dat die meneer die daar zit... dat hij eigenlijk al heel, heel beroemd is? Nee. Nee. Nou, luister... Hier is weer Henny Rukert. Een enorme sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. Massaal meegezongen, Wilhelmus en de platen. Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt naar het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votro. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief. Zes, 26 minuten ja, zijn er gespeeld. Met Ronald Koeman, die een 1-2 probeert met Brukken. Koeman dan richting Strasse gebied. Willy van der kerk komt Bijna hard, maar goal! Ja! Toppen! Ja. Ik heb geen idee. Je weet het niet meer. Nee, ik, ik zat net even naar iets leuks te kijken. Uh, uh, uh, plezier staat altijd voorop. Baseball Against Cancer, beleefd vijfde editie in Hoofddorp. Daar ja. weet jij ook wel iets van, hè? Ja, ja ik was daar. Uh, twee jaar geleden was ik daarbij. Nee, dit jaar was ik er niet bij. Dus... Maar dat is ook iets moois, hè, Micha? Ja, ja, het was wel. Uh, ja, het is niet zozeer mooi, maar het is vooral. De gedachte erachter is mooi. En. Ja, dus eigenlijk is het wel mooi, maar <laughs> ja, ik bedoel, het, het honkbal zelf is ook wel heel gaaf, want er komen er allemaal um, ja, dus mensen uit het Nederlands elftal en die ga je dan tips geven. Dus ja, dat is wel heel gaaf, ja. Maar het gevecht tegen kanker is natuurlijk het allerbelangrijkste wat ja. daar gebeurt. Ja. Ik vind dat jullie daar heel erg, dat hoofddorp daar heel erg voor te prijzen. is Ja, dus het is ook dan gaaf om te zien dat er zoveel mensen zijn, want dan halen ze dus er zoveel geld binnen ja, dat is altijd wel heel goed. Kan ja. jij je voorstellen dat mensen op een voetbalveld kanker spelen tegen iemand anders roepen? Nee, echt niet. Ik, vind, ik ben zo ontzettend tegen met kankersvelden. Ja. Ik kan mag, er echt niet tegen. Absoluut nooit meer gebeuren. Hè? Nee. Er nou staat daar een scheidsrechter. En als die het woord hoort van een van de spelers, dan stuurt hij ze er gelijk uit, hè Jos? Bij mij gaan ze er meteen uit. Ik ja. hou er helemaal niet van. Ik vind het schandalig dat mensen dat soort woorden in de mond nemen tijdens een voetbalwedstrijd. Ja. Helemaal mee wat wou jij zeggen? Nou, ik heb wel eens gehoord. Ik was een keer met mijn vader naar Ajax Graafschap. En um, een man achter ons, die schel, schelde heel veel met kanker en zo. Ja, en die um, haatte de scheids heel erg. En dat vond ik ook heel erg en mijn vader zo. En naast ons was ook nog iemand te roken. Helemaal met James. Ja, dat doe ik Ja, belachelijk. Maar dat doe ik niet naast jou. Nee, Wat begon als een ludiek idee is uitgegroeid tot een evenement... dat jonge honkballetjes vanuit het hele land naar Hoofddorp trekt... Baseball Cancer beleefde deze week zijn vijfde editie. Het plezier staat altijd voorop. Al dus organisator Sven Huijen. We willen op een positieve wijze stilstaan bij deze ziekte. En zo hoort het. Ja, ja. zo is dat. Nog even een uh, klein ding over uh, 5 mei, over Bevrijdingsdag. Uh, de 3FM-dj Frank van der Lende. Ken jij die, die nee. naam niet? Nee. Nou, die is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd... om op de Bevrijdingsfestivals zijn verhaal van zijn oma te vertellen. Hij, in de oorlog werd Franks oma gedeporteerd naar Westerbork... en Theresienstad in de stad. En hij ging met haar terug, met oma dus, terug naar Westerbork... Eh, om met eigen ogen te zien hoe het daar was. En eh, hij doet dus in zijn tour eh, langs de bevrijdingsfestivals... in Zwolle, Amsterdam, Haarlem en Utrecht... En uh, gaat daar dus ook optreden en zijn verhaal vertellen. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dat zo'n jonge gast uh, zeg maar, zich daarvoor uh, inzet. Er uh. nou, stonden ja. zelfs vier helikopters klaar vanmorgen. Heb je dat opnieuw gezien? Ja. Nee. ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, het, is, uh, dat, het blijft natuurlijk. Uh, dat, dat hebben ze bedacht ooit. Om, uh, om dat uh, te gaan doen. Om, ja. om iedereen de kans te geven. Om te genieten van uh, alle mensen die uh, zich uh, daar kunnen. Uh, nou ja, die kunnen spelen. Daar. Ja, spelen zeg je toch bij uh, mm -hmm. uh, Is dat mm -hmm. zo? Ja, nou, draaien. Precies. Spelen. Ja. ja. Ga yeah. muziek draaien voor onze jongste gast. Yeah. Want ik kijk om een klokje, de, het eerste uur, of het derde uur moet ik zeggen... van uh, Waterkoren Sport en uh, Zandvoort Lunch Sport, hoe je het wil noemen. Uh, is alweer weer bijna voorbij, dus we gaan weer snel naar onze presentatoren. Ja. Nu, uh, nou, Ik wil nog even een, een opmerking plaatsen over... daar hebben we het net over gehad, dat uh, de bloemkransen van de Dam... die zijn uh, gisteren uh, drie uur na de dodenherdenking alweer verwijderd... omdat ze bang waren dat, ze, dat vandalisten ermee zouden gaan voetballen... of andere ongeheimen mee uit zouden halen. is gebeurd, hè? Ja, nou, dat is dus ook de reden waarom ze dat gedaan hebben. In Zandvoort liggen de bloemen gewoon nog op het monument, hoor. Er ja. gebeurt hier niks. Nee, er gebeurt hier inderdaad niks. Maar goed, in, in Amsterdam heb je natuurlijk uh, ja, een wat grotere variété, variëteit aan mensen. En uh, niet iedereen heeft het respect uh, om dan dat te laten liggen. Gelukkig is dat hier in Zandvoort uh, inderdaad wel. Ik ben ongelooflijk blij dat wij vandaag uh, Mischa Ja. Micha. Micha ja, ja, is natuurlijk zo makkelijk uh, ja. in Nederland. Dat we die hebben gehad en dat hij de voordracht heeft gedaan... die gisteren bij het monument uh, van uh, Gai, zeg maar. Hè, want het is 18 jaar, heeft ja. de, de synagoge daar gestaan. Dat hij uh, dat, dat heeft voorgelezen en vandaag hier voor onze luisteraars heeft voorgelezen. Ontzettend trots op jullie. Ik vind het fantastisch. En ik ben heel blij op deze 5 mei. Maar ik heb ook nog een sportbrief. Ja, want uh, het was een, uh, een zin die tijdens de presentatie in het Parkstadstadion Limburg telkens terugkwam. Too good to be true, noemde de apetrofse clubleiding van Rode JC de komst van investeerde Alexei Korataev. Inmiddels zit de russisch Zwitserse kapitein van de schimmige zilvervloot uit Dubai bijna drie maanden achter de tralies. De beoogde overname van de Limburgse club is voorlopig van de baan. Het nieuws over de al drie maanden durende gevangenschap... van de beoogde Roda JC-redder Alexei... is als een bom ingeslagen bij de Limburgse club. Club Corrivea maken zich grote zorgen over de toekomst van Roda. Voormalig bestuurslid en ex-suikeroom Nol Hendricks... sluit zelfs niet uit dat continuïteit van de profclub in gevaar kan komen. En de KNVB springt daar natuurlijk direct op in. Die gaat volgende week om de tafel met de leiding van Roda JC... om de soap rond Alexei te bespreken. Dat onderwerp zal hoog op de agenda staan, zegt een woordvoerder van de Voetbalbond gevraagd. Na het zien van de publicatie in de Telegraaf hebben we gisteren direct contact opgenomen met Roda. Zij gaven aan verrast te zijn. Volgende week praten we verder. Nou, had jij nog wat... Uh... Nee, dat Naomi van Astelt, omdat ze als een bambi over het veld riep... Uh... Jos komt met wat stukjes uit de kant. Dat is natuurlijk wel aardig. En een wolf in schaapskleren. ja. Dat is uh, Hans van Breukelen, daar wil ik die namelijk niet meer horen. Gaan we er niet meer over hebben. Nee. Muziek. Muziek. Cartoon, Coleman en Trap, zo staat het beschreven. Dan gaan we gaan weer terug naar de uitzending. We hebben nog een paar minuutjes voordat ja, het nieuws er weer voorbij komt. Het gaat snel, hè? Ik uh, wil nog even een klein stukje van de agenda doen uh, uit Zandvoort. Uh, tot en met 7 mei, dat is dus tot en met zondag... is de expositie This is China in het uh, Zandvoorts Museum. En dan is er tot uh, september... in uh, het Zandvoorts Museum Art Boulevard. In, op, dat trouwens niet in het museum, dat is in het hele dorp... Uh, dan is de art boulevard. In deze periode mogen de portrettekenaars, schilders, sieradenmakers en levende standbeelden enzovoort enzovoort... op een plek van drie bij twee meter hun kunsten uitvoeren en verkopen. En dat is tussen ochtends tien uur en s avonds tien uur. En dat is uiteraard gratis voor bezoekers. Maar dat gaat dus door het hele dorp heen. Eh, en voornamelijk op de boulevard. Trouwens, de, de palmen komen terug en de kiosken komen ook terug. Maar dat is pas half mei, geloof ik. Ja, dat ze dan me wel water. Ja, ik hoop dat ze er beter voor gaan zorgen als vorig jaar. Want ze zagen er toen niet meer zo heel erg gezond uit na het eind van het seizoen. Op 7 mei op zondag is op het circuitpark Zandvoort Japanse autosport. Dus voor de liefhebbers, ga naar het circuit. Dat is net zoals Skyrim, dan knollen knol ze tegen elkaar aan. Ja, en zondag is door het hele dorp de voorjaarsmarkt. Nou, zoals het er nu uitziet, is het in ieder geval droog. Uh, misschien is het niet zo heel erg zonnig... maar het is volgens mij wel het beste marktweer wat er maar kan zijn. Ja. Temperaturen niet te hoog en een matig uh, temperatuurtje... maar wel genoeg voor iedereen om lekker rond te struinen... Over het, uh, in het centrum van Zandvoort over de 300 kramen. En er is ook straattheater dan en dat begint om tien uur ochtends... en om 6 uur s avonds is dat afgelopen. Nou, Mocht je dan genoeg hebben van de voorjaarsmarkt... dan kun je naar uh, de Krocht gaan... Want om half drie is er jazz in Zandvoort met Marjorie Barnes. Nou, dat is een bekende al. Die is al heel wat keren geweest en uh, zij is echt fantastisch. Dat kost 15 euro om daar naartoe te gaan. En als je zin hebt, dan kun je van tevoren melden bij de kocht dat je nog een hapje wil mee, mee eten daarna. Uh, en dat is ook zeker de moeite waard. De krocht alweer open altijd... dan? De kocht was ja? die dicht? Nee, wel, ja. ja, voor de vakantie uh, was oh, die dicht. Maar die is dan zondag uh, weer open. Dus jazz in de krocht, Marjorie Barnes. Ik uh, ben heel erg blij dat het 5 mei is. Ja. Ik ben nog blijer met Micha. <laughs> ja. Wat een prachtige presentatie heb jij gemaakt. Dankjewel voor je komst naar onze studio. Ja, dankjewel. En, uh, en dankjewel uh, moeder uh, van Miga. Uh, dat je ze gereden hebt. Margit, dat je ze en, uh, Omdat jullie zo leuk zijn samen, jullie twee broertjes en je eigen YouTube-kanaal hebben, mag je nog even zeggen wat, wat de namen zijn van de YouTube-kanaal? Ja, mijn kanaal is Maiga. Alle... Spel het even. Speel het. Ja, allemaal hoofdletters. M-A-I-G-A. Dus ja, het, is zeker de, waarde, de, de, uh, de het is zeker de moeite waard om te abonneren. Ja precies, dat is het hè. Je moet je abonneren en dan krijg je steeds een leuke melding als er weer een nieuw uh, kanaal is. Ja. En je broertje? En je? Mijn kanaal heet Dodona. Um, de? Dodona. Dodona. Ja, ik moest een naam het? verzinnen. Ja, dan neem je natuurlijk je eigen naam en een voorvoegje. Ja. Um, hoofdletter D, kleine O, hoofdletter D, kleine O, hoofdletter N, kleine A. Prachtig door de. Wat Dodora. slim gedaan. Heel slim. Jongens, allemaal hartstikke bedankt voor jullie komst. Ja, dat nou was ja. leuk om hier te zijn. Ik vind het echt ja. gaaf, is een ja, uitzending. Spijt, wij vonden het ook ontzettend leuk dat jullie erbij horen. Ja. ja, mooi. Volgens ja. mij uh, hebben we nu een, uh, een toekomstig radiotalent naast ons zitten. Want we hebben net al uh, erover gehad. Of dat er misschien in zijn buurt ook een radiostation is waar hij zich zou kunnen melden. Kan ik eigenlijk ja, met pensioen? <laughs> dan, uh, dan zijn er weer nieuwe techneuten en uh, die kunnen we altijd gebruiken. Nou, ik ga in ieder geval uh, bedanken voor de uitzending van vandaag, uh, Henny Rukkert. Uh, voor de eerste twee, en daarna nog het uur. Uh, Charles Duif, dankjewel ja. voor de techniek. Jos ja, de Jong, die uh, ondertussen ergens uh, zich verstopt heeft. Uh, Mensen kunnen uh, ook nog foto's bekijken trouwens. Dat is wel leuk, want we maken hier wekelijks foto's in de studio. Die zetten we dan op Facebook onder de naam van Henny Ruggert. Meestal. En ook Irene de Jager. Haar, haar Facebook, uh, pagina ja. wordt gesierd met die foto's. Dus als de luisteraars het leuk vinden om te zien... hoe dat hier live in de studio er allemaal aan toe gaat... dan moeten ze er eventjes naartoe. En ze kunnen ook Top. op kanaal 40 bij uh, hoe heet het ook alweer? Zigo. Zigo. Ja. En ja, op het, ik weet het kanaal van uh, van de anderen niet. Uh, uh, www.zfm tussenregelstreepje live.nl op internet kunt u allemaal uh, uh, live meemaken via het internet. Waar u ook ter wereld zit, dus of het nou in Amerika is of in Australië of op de Noordpool. Dat maakt niet uit als je je laptop bij je hebt en je kan inloggen, dan is het allemaal goed. Op de, Noordpo op de Noordpool zal je weinig bereik hebben, denk ik. Schat ik, in, ik weet het niet. Maar... Iedereen een ontzettend fijne bevrijdingsdag. Ja, ja en, geniet laten we ervan. en een mooi weekend. Zijn, trots zijn op onze vrijheid. Ja, ja. Zeker. En hopen dat, dat ook nog lang zo blijft. En zo is dat. Ja. Drop that low.